Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs neemt het pestgedrag opnieuw toe. Volgens de onderwijsinspectie gaat het niet alleen om vervelende dingen... die scholieren tegen elkaar zeggen, maar ook om fysiek geweld. We zien ook dat het pesten vaak langduriger is. Dat er soms kinderen zijn die al jarenlang gepest worden. En dat er ook uh, vaker wordt overgegaan tot geweld of dreigen met geweld. Uh, waardoor uh, de impact uh, nog groter wordt. Maar met name het, het uh, lang de aspect baart mij zorgen. De inspectie registreerde in het afgelopen schooljaar meer dan 2300 gevallen van pestgedrag. 200 lichte aardbevingen. Gaat Santorini in zijn koude kleren zitten? Het Griekse eiland heeft alle scholen gesloten. uit angst voor een grote beving. Want die kans lijkt behoorlijk groot, zegt correspondent Thijs Kettenis. De aardbevingen komen daar wel vaker voor in dat gebied. maar 200 in ruim twee dagen is wel heel veel. En ja, de activiteit neemt ook nog niet af. Op het eiland zitten naast de bewoners ook nog duizend toeristen. Een Nederlandse vrouw van 21 is in Frankrijk om het leven gekomen bij het skiën. In Thorens viel ze tijdens het afdalen op een blauwe piste en kwam ze terecht op een steile slalombaan. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze aan haar verwondingen. En we kunnen de hele wereld overvliegen om op zoek te gaan naar bijzondere chocoladesnacks. Zoals de Dubai reep natuurlijk de hype was van vorig jaar. Maar Shanna zoekt het dichter bij huis om de opvolger te vinden van die reep. Ze is 23 en wil de Zeeuwse bolus nieuw leven inblazen met haar bolus reep. Die heeft het gelijk slim aangepakt. Ze gaf Monika Geuze een reep om hem te proeven. Heel toevallig kwam zij op een evenement vanuit school en was zij daar gastspreker. En toen had ik natuurlijk wel als doel om even met haar in contact te komen dagen. En dan heb ik de reep. Overhandigd. Ik heb gewoon gezegd, ik hoop uh, dat je de reep zou willen proeven. Dat zou ik leuk vinden. En toen is ze een filmpje ook gemaakt. Dus uh, super tof. Shanna heeft haar creatie trouwens de naam van haar moeder meegegeven. Omdat zij chocoladeverslaafd is. Jackie's Bolus Bar heet die dus. En die is sinds donderdag te koop. Het weer dan. Vandaag is het op veel plaatsen zonnig. In het westen wel wat bewolking. En nu nog ijskoud. Vanmiddag een graadje of zes. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oh, we oh, zijn we, al, kijk, we zijn er al, we we zijn zijn al. al. Goedemiddag, we staan er even uh, lekker te praten. Het, Goedemorgen uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen uh, Zandvoort. Uh, het programma. Over de actualiteit in Zandvoort, nou ja, wat was gisteren de actualiteit, Geert, zeg het maar. Nou, dat is uh, niet zo raar, hè? want uh, de, de laatste bal is... Uh, ja, uh, uh, de kogel, hè? He, de, de kogel ja, is, is, is uh, door de kerk. De kogel is ja. door de kerk. <laughs> en die werd, uh, voor de laatste keer werd hij gedraaid in Zandvoort ja. door uh, Gerard Boukers. Vijf voor twaalf was dat. Vijf en, voor twaalf. En, twaalf en uur waren ze gewoon alles, was alles dicht, hè? Ja, geen, was en, het en, gebeurd. Geen, geen bar uh, meer, geen, uh, nee. Nou, wij waren er, daar dus gisteren. We hebben daar wat uh, opnames gemaakt die. We uh, hebben opnames horen. gemaakt en dat was heel ja. erg leuk. En, en als het uh, goed ja. is komt Peter Logmans uh, zo direct hier langs en dan, uh, dan gaan we met hem een beetje praten hoe uh, hij zijn tijd bij Holland Casino heeft ervaren. Ja. Ik denk dat hij heel, heel veel heeft meegemaakt. Want hij heeft er heel lang gewerkt. Hè? Hij heeft er heel lang gewerkt. Ja. En mijn vrouw ook. Ja, Cisca Nederland. Cisca Nederland ja, heeft er 40 heeft, jaar gezeten. Ja, er hebben er meer natuurlijk, uh, Gilles ja. Boukers die de laatste trek deed, die uh, op één maand na 40 jaar. Ja, ja het is echt, uh, de heel, heel veel mensen die daar gewerkt hebben, hebben een hele lange tijd volgemaakt. Ja, zeker. Ja. En uh, het was natuurlijk een heel goed bedrijf. Ja, is nee, het? Uh, voor zijn werknemers. Uh, ja, en, precies. En, en, en, en, zeker in het begin konden er goed verdiend worden. Ja. Daar kan Peter uh, wel iets van zeggen. Later is de salaris wat wat... Uh, uh, bijgetrokken heb ik begrepen. Nou, het, is heel, het is heel jammer dat het uh, in Zandvoort... Nou ja, het is inderdaad uh, jammer. Uh, wethouder Lascaré was er nog. Ja. En uh, de burgemeester ook in het begin van de avond. Ja, precies. En heel veel mensen uh, uh, ja, die wij gesproken hebben... hebben uh, ja, die vinden het toch heel jammer dat het, uh, dat het zo geëindigd is. Ja, zeker, zeker. En ik hoef jou niks te vertellen, want uh, ja, jij kwam er vroeger ook wel, hè? Nou, ik ben er ook wel eens geweest, ja. ja, ja ben, ik ben zelf niet zo'n gokker. Dus, uh, nou ja, ik vond ik dat vond gokken wel leuk, maar uh, nadat die, al die kasten kwamen waar ik weinig mee heb, uh, kwamen er ook minder tafels, zeg maar. Ja. Uh, voor, voor het spelen van uh, Blackjack en dat soort spellen. Wat ik wel leuk vond. Uh, dus je kon, kon bijna niet meer aan de beurt. Dat, was, dat vond ik heel vervelend. Ja, en ben je daarna niet meer geweest? Uh, nou, eigenlijk niet, nee. Ik uh, ben nog wel eens een keer met Annette, mijn eerste mijn, mijn vriendin... waar ik een dochter mee heb, die was toen in verwachting, in 2006. Ja. En uh, het was een hele warme zomer toen. En ik zeg tegen, uh, tegen de van, weet je wat wij gaan doen? We gaan lekker in het casino even eten. En, uh, het is, uh, en dat was een goed idee, want het was heerlijk uh, cool daar. Hè? Dus ja. die Jij bent altijd een slimme vent geweest. Ja, hoor. nou ja, goed. Wat, hè? Ik, bedoel, uh, ik ben ook in Singapore geweest en ik liep alleen maar in die grote mallen en zo. <laughs> Oké, okay, nou, dat, uh, het eerste uur is dus wel volledig gevuld met uh, uh, de verhalen over het uh, casino. Met mijn uh, oude buurman uh, Peter Loogmans. Ja, Peter Loogmans. Uh, welkom Peter, want jij bent er inmiddels aangeschoven. We gaan zo met je praten, maar uh, we gaan eerst ja, een muziekje ja. draaien. En wat we in het tweede uur nog gaan doen is... Uh, de oud-wethouder Martijn Hendricks komt langs als het goed is. Die gaat uh, uh, vertellen hoe hij uh, al anderhalf maand ja, zonder werk zit eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ik wilde hem niet voorstellen om bij het casino te beginnen. Maar dat, ja, dat, <laughs> ja, dat, dat denk ik ook heb, geen nut meer. En, uh, Carina is geweest bij de uh, opening van een uh, nieuwe tentoonstelling in het Zoonvoors Museum. Daar gaan we later ook van horen. En uiteindelijk komen Robert Strijder en Jim Keur nog langs over hun... Jim Keur van de Simple Minds? Ja, van de Simple Minds, ja. Oh nee, het is een andere Jim Keur. Ja, Keur, Keur. Maar goed, in ieder geval, ze hebben een prachtig pand in Noord gerealiseerd. Ja, en, uh, absoluut. Jim... Uh, en jij woont er ook, hè? Heeft, ja, ik woon er ook inderdaad. Jim ja. heeft nog meerdere plannen, maar daar kan ik straks nog over vertellen. Ja. Maya Kop is onze uh, uh, uh, muziek... Uh, en, technisch, en, en technische specialist. En technische specialist natuurlijk. Ja. Uh, welkom Marja ook. En we gaan eerst even een uh, nummertje draaien. Een nummertje. Ja.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 Abba. Ja, Abba. Met de winner takes De winner takes all, ja. ja heel, uh, heel toepasselijk. Ja, wel toepasselijk. Maar ik denk niet dat het een echte gambling uh, song is. Want nee, dat Want het gaat natuurlijk over relaties waarschijnlijk. En, ja, waarschijnlijk wel. Hè? Ja, je spreekt goed. Twee mannen achter de vrouw het, uh, aan de winner het wel, all, Ja, ja. Je dat. Maar goed, we gaan praten over het Holland Casino met uh, Peter Logmans. Welkom Peter, nogmaals. En uh, ja, uh, jij, bent heel, jij hebt meer dan dertig jaar bij, de, bij het casino gezeten... Kunnen we even teruggaan naar die begintijd van jou? Welk jaar ben je begonnen? 1977, 1 mei 1977. 77, dus was, e was niet bij het de, bij de begin van. Nee, de, nee. Maar, hier in Zandvoort. Hier in Zandvoort, oké. Okay. Ja, ja. ja, het was net een jaar open. Er was ook maar één casino, hè? Op dat moment. Okay. Alleen het okay. casino in Zandvoort bestond. Ja, ja, ja. En uh, ik werkte destijds uh, toen het casino open ging in de, in de Boeddha Club. Boeddha Club, de, de de hè? Dat was ja. de place to be, hè? Ja. En, en daar ja. kwam alles in iedereen. En er kwam ook natuurlijk dat casino-personeel. Van, uh, wat van, vanuit de opening daar aanwezig was. Mm -hmm. En dat zag er wel leuk uit. En die verteerden ja. goed en die waren goed gekleed. er reden mooie auto's. Er waren buitenlanders en, uh, vaak ook, hè? Waren alleen, maar alleen maar buitenlanders, ja. ja. Er een heel klein percentage Nederlanders. Mm. Denk een stuk of twintig dat het er waren. Die hadden okay. de de cursus gevolgd. Die waren in diepe gesprongen. Uh -huh. Want ja, casino's bijzonder niet. Hè. Nee, nee, nee. Is en, uh, op een gegeven moment zei een van die jongens op een avond tegen mij: Goh, Peter, is dat casino niks voor jou? Toen dacht ik: Van ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik was er huh? helemaal nog niet geweest. En toen ben ik een avondje ben ik naar het casino gegaan. En ik weet nog wel dat ik uh, vanuit de receptie. dan daalde je een trap naar beneden. En dan ging je nog een keer een trap naar beneden, naar links. En dan kom je beneden in die kelder. in dat in onze ja, praten speler. over de oude bouwers. Oude bouwers, ja. gaat het nog in die kelder. van ja, ja, het in hotel kelder. En toen hoorde ik, om de hoek hoorde ik al het getinkel van fiches en, en geroesmoes. Dat sprak en, je meteen aan. Te, echt hè? <laughs> dat sprak je me meteen aan. Ik dacht van, yeah. wow, wat is dit zeg? Yeah. Nou, toen kwam ik om de hoek en dan keek, dan keek je zo vanuit die balustrade over die speelzaal. En toen dacht ik van, nou, maar dit is leuk yeah. zeg. Ja. Maar ja, je kon niet meteen aan de tafel gaan staan, want je moest een opleiding ja, op, volgen, neem ik aan. Ik, ja. uh, ik ben toen uh, naar het hoofdkantoor gegaan. Daar zat, uh, en dat zat op Schiphol nog in die oh, tijd. Schiphol. Ja. Uh. En dan kwam ik bij uh, een uh, uh, chef, chef personeelszaken, uh, John Jansen. En die, die vroeg me, wat kom je doen? Ik zei, nou, ik moet je hier. opgeven voor een groupier, uh, <laughs> voor de cursus. Hij zegt, joh, we zitten vol. Ja? Zei, ja, dat is wel erg jammer. En dat was een, een cursus voor uh, Casino Valkenburg. Want Casino Valkenburg oh. was de volgende die open Oké. Okay. Maar goed, ik kwam met die man een beetje in gesprek over dit en dat is dus zo. En uh, ik had de marzel dat ik sprak goed met talen. Ik had in Italië gewoond, dus ik sprak Italiaans. Frans en Duits oh, en Engels. En uh, Duits, uiteraard vanuit van van ja, ja. En toen uh, zei je, nou weet je wat, ik geef je toch een kans, je mag op die cursus. Maar als je niet slaagt met allemaal tienen tijdens de tentamers en examens, dan schop ik je er weer af. <laughs> ja, dat ja, is een ja, Mooi deal. Wel een uitdaging Ja, ja, ja. Dus uh, nee, prima. En uh, ja, dan heb ik die cursus, dat was toen nog een cursus voor een Frans Lettercroupier. Uh -huh. En uh, die duurde uh, zes maanden. Zes maanden? Toekom. Ja, dat was zes oh. maanden. Elke dag, vijf, nou ja, vijf dagen in de week. Uh. Uh, en dat was heel veel theorie en heel veel technische opleiding. En het opleidingcentrum zat in Haarlem in de Bijnershof, uh -huh. station. En uh, nou ja, na zes maanden slaagde ik. En uh, vanaf 1 mei was ik toen croupier. Uh, Met Albertine. Met allemaal tien. Echt ja. waar? Ja, ja, ja, ja, oh, ja, ja, daar zorgde ik wel voor. Ja, ja. Ja. Ja. En, en, en, ik las ergens dat uh, die cursus omgerekend tot 240 euro kostte. Dat ja, klopt, 500 klopt gulden. De ja, 500 gulden. Ja. Je, je betaalde 500 gulden. Die moest je uh, zelf betalen? die uh, moest dan. je zelf betalen ja. om de cursus te mogen volgen. Okay. En uh, als je slaagde, dan kreeg je die 500 uh, gulden terug. terug. Oh, en slaagde okay. je, je niet, Nou, jammer dan. Als je je geld krijgt. Ja, begrijp ik. Was je ja. nerveus bij die eerste keer dat je, dat je aan die tafel stond of niet? Of doen je het onder begeleiding dan eerst? Nou, de, de eerste keer dat ik in de speelzaal uh, wegkwam. Ja. Goed, ja. dag zeg. Ja, dat bedoel ik. Maar dat was met een partij stress. Ja? Het was natuurlijk bom en bom en bom vol. Ja, en je, en je werd altijd uh, als beginnend croupier aan de boedeltafel gezet. Dat is het eind van de tafel. Uh -huh. uh, je hebt een tafel, daar zit hier zit, uh, op een verhoging uh, ja. de tafelchef. Dan heb je twee croupiers die zitten aan de cilinder, aan het wiel. En aan het eind van de tafel. Daar zit uh, het sukkeltje van de tafel. Ja, ja, ja. Daar zat jij. Ja, daar, ja eh? daar zat ja? ik. Ja. Oh, ja. grappig. Maar uh, ja, dat was een tijd, uh, daar kunnen we zo nog even over doorpraten. Zonder camera's, hè? daar we nu... Uh... Nou, je denkt wel 150 ja. camera's zo in het casino. Dat alles in de gaten houdt. Ja, de, de camera's kwamen pas in 1986. In 1986 pas, hè? Ja, de opening, we... uh, opening uh, uh, Hilton Amsterdam. Ja ja ja. ja, ja, ja. Want ik las in, in een interview met Pieter Heining en Jan Pronk. Nou, die namen ken je ook waarschijnlijk Jazeker. wel. Uiteraard. Uh, die er ook heel lang gewerkt hebben. Dat, uh, dat er in het begin uh, nogal uh, gerotsooid werd een beetje. Ja, jij niet, maar uh, van, nee. die buitenlandse is. Ja, enorm. Ja, ja. Bellen, ja. Ja, ook niet allemaal natuurlijk. maar kijk, Weet je wat het is? Wat, de, als jij croupier bent in een casino in Kroatië of België... of Frankrijk, Duitsland, Engeland, maakt niet uit. En je, je zit in een goede positie... dan ga jij niet naar een nieuw te openen casino nee. in Nederland. Nee. Nee. nee Maar zit jij in een dubieuze positie... dat je weinig uitzicht hebt op promotie. Uh, en dat je vastzit. Want dat zat je in die jaren ook in casino's. Ja, dan is de stap naar een nieuw te openen casino. Ja. Die is heel klein. Ja. En je krijgt ook meteen een goed salaris. uiteraard. In die tijd hadden de, de buitenlandse croupiers nog 30% belastingvoordeel. Ja. Okay. Ook nog. Dat bestond ja. nog, ja. Maar, maar wat voor types kwamen er dan, zeg maar? Die, uh... Veel avonturiers. Avonturiers. Avonturiers, ja. Ja. ja. Ik was in datzelfde interview waar ik net aan refereerde... dat, dat ze ook uh, met, met prachtige auto's kwamen. Ja. En uh, als de... Als de de alarm afging, dan uh, gingen ze van tafel en kijken wat er aan de hand was in de, in de garage. <laughs> Zo, ja, de mooie verhalen waren dat. Ja. Maar het waren avonturiers, zeg maar. Over het algemeen waren het avonturiers. Er zijn een aantal zijden van blijven hangen. Ja, ja. Uh, die, hebben, uh, die hebben het goed gedaan in het casino en die hebben promotie gemaakt. En uh, op een gegeven moment, uh, uh, meneer Steiner, dat was een... Uh, een, een, een Directeur okay. van het maar hij kwam als groepje binnen. Oké. Okay. Uh, uit ah. Kroatië. En uh, ja, die heeft destijds een carrière gemaakt uh, van kroepje ah. naar uh, directeur. Uh, zelf directeur Amsterdam. Ik weet nog heel goed dat uh, hij met mijn met, met konijnen uh, regelmatig bij het Café Bluis waren. Dat vonden ze, vonden ze wel leuk. Zo'n bruine kroeg. Ja, <laughs> ja echt. Ja, ik, ja. Ik, ik, heb, ik, ik heb het meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ging dan ook nog <laughs> vaak mee. Uh, we hadden dan zeg maar op een maandagavond uh, een bedrijfsleidingvergadering. En uh, die begon om acht uur. En er waren we een minuutje of tien, half elf, elf uur waren we klaar. Uh -huh. En dan uh, vanuit Amsterdam stapten of vanuit Zandvoort lopend gingen we naar Café Bluis. En daar werd ja. uh, even, nog even, even geëvolueerd. Een drankje <laughs> ja, ja. ja, klopt. Ja. Nou, ik heb regelmatig bij die evaluaties gezeten. Dat was ja. altijd wel gezellig, moet ik zeggen. Waren er meer uh, buitenlandse uh, groepjes dan uh, Nederlandse? Ja, veel in die eerder. periode. Begin, ja, ja, die ja en, uh, 90% hè. 90% kwam uit het buitenland. Ja, zo. In die tijd. En uh, naarmate de, de tijd vorderde, werden er allemaal cursussen gegeven. Ja, ja, Dus Valkenburg ja. ging open, nou, daar werd een cursus voor gegeven. Ja, en, ja, ja, ja, ja. Daarna ging uh, Scheveningen open. En Rotterdam. En nou uh, ja, zo werd En uh, de, de, de, de, de hele, uh, zeg maar, de in, in, de, het initiatief van, van een, een, uh, een casino in Nederland, is dat door de overheid. Uh, politieke partij. Uh, ja, politieke ja, partij, ja. KVP, als ik me goed herinner. had. Okay. Ja, toen de Nationale Stichting uh, Casino Spelen, geloof ik, Dat heette toen. NRC. Zo, de ja, RSC, Nationale ja. Stichting ja. Casino ja. Spelen. En die was ter promotie van uh, het toerisme. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat was de insteek. He? Want je had Zandvoort, Scheveningen, een badplaats, Valkenburg, een toeristenplaats. Ja. Ja. En naderhand, ja. toen werden het meer de grote steden, zoals Utrecht, Groningen, Ja. de insteek was voor... Uh, voor de toerisme ja. bevordering van toerisme. Ja. Oké okay, Peter, we gaan even de muziek draaien, want uh, uh, luisteraars vinden het prachtig om te horen allemaal. We willen ook gaan, even dansen. We gaan ja. straks verder praten <laughs> en we gaan zo ook nog even luisteren naar een uh, opname die we gisteravond gemaakt hebben. Maar eerst even muziek, uh, Maya. Dank je. Up, up, b face, b up, b face I won't tell you that I love you, kids will hug you Cause I'm bluffing with my muffin, I'm not lying I'm just stunning with my love gluconin Just like a chicken in the like casino, take your bank before I pay you out I promise this, promise this, check this hand cause I'm off carried my, mine, my. no we can't read them. Lady Gaga Ook bam, uh, bam, Ja, bam, heel, ja, heel goed, heel ja, goed. Ja, ja, ja. En, uh, nou, we gaan zo even luisteren naar, een, naar een, uh, een verslag wat wij gisteravond hebben gemaakt. Ja, tussen tien en twaalf hebben we dat gemaakt. Tussen tien en twaalf, ja. dus ik ben, ben tot uh, be, be, bijna drie uur uh, bezig geweest om het nog een beetje met nou, elkaar te knippen. Nou, dat is wel wel knapperig, hè? Dus, maar dan weet je dat, uh, Hans. En, uh, nou, okay. uh, uh, Lars Carré. Uh, Onder andere uh, hebben we gesproken, hè? Nou, nou daar gaan, gaan we even naar luisteren. Uh, nou, laten we het even... Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. We staan hier bij Wethouder Lascaré. Carré. Uh, ja, wat, wat, wat zijn jouw gevoelens over de sluiting? Nou ja, uh, het uh, casino ken ik in Zandvoort zolang ik al uh, leef. Ja. Uh, dus voor mij is het ontzettende nostalgie. Ja, ik ken geen Zandvoort. ...zonder Holland Casino? Nee, nee. Ja, het sluiting van het casino is toch, is toch een behoorlijke stap voor Zandvoort ook, hè? Uh, Toch een, een stap terug misschien wel. Ik wil niet zeggen een stap terug... ...maar het is echt een verlies voor Zandvoort. Uh, een, een verlies waarvan we moeten kijken hoe we dat gaan opvullen. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk een to toeristische visie vastgesteld uh, vorig jaar met elkaar. En moeten we, ja, als dit echt allemaal weg is, want nu gaat het sluiten, maar ja, voordat het leeg is en alles, en, uh, zijn we wel weer een stukje verder en moeten we heel goed kijken naar de invulling wat het voor Zandvoort gaat brengen. Ja, eigenlijk behoorde het ook gewoon 365 dagen in Zandvoort uh, wat te doen. Hè? En uh, ja, dat, dat valt weg. Ja, het sloot eigenlijk heel mooi aan bij de toeristische visie ja. van Zandvoort voor de inwoner en voor meer 365 dagen per jaar. En ook indoorden, dus ook met slecht weer. trokken het ja. mensen naar Zandvoort toe. Ja, absoluut. Nou, we gaan dinsdag praten in de commissievergadering over het Badhuisplein. Wat, wat kun je iets zeggen wat er in het college speelt, wat er hier met dit gebouw gaat gebeuren? ja, Dat is wachten. Het is bekend dat wij natuurlijk het voorkeursrecht op de grond gevestigd hebben. Is de gemeente ook eigendom van dit pand, of niet? Het casino is eigenaar van dit pand. Oké, okay. en de gemeente van de grond? Ja. Oké, okay. en de, ja, de gemeente heeft ook voorkeursrecht, hè? Ja, wat er dan gaat gebeuren, dat moeten we maar kijken. Want wellicht woningbouw heeft de Kloet al eerder gezegd. Wethouder de Kloet, je collega. Nou ja, je zegt... De... De gemeente eigenaar van de grond. Ja, wij willen van het hele plot hier uh, eigenaar worden. Want dat zijn we van een groot deel niet. Uh, en daar ligt dat echt de voorkeursrecht op. En dat is echt. Het heeft dat Casino ook gezegd, daar gaan we pas over praten. op het moment dat ze echt klaar, ja, klaar zijn hier. En dat zit ook bij een collega bij mij in mijn designportefeuille. Dus ja. ik weet er ook niet alles van. Nee. Maar er wordt pas over gesproken als het hier echt gewoon klaar is. Ja. Nou, je ziet ook met mij samen en met Ger, mijn collega. dat het hier erg druk is. Ik denk wanneer het elke avond zo druk was geweest. dan was het niet gesloten, denk ik. Als het nou minimaal vier avonden per week de laatste tijd zo druk was geweest. Dan hadden ze niet hoeven te, te sluiten, ah, jammer. maar je ziet dus hoe erg het leeft. Want Wat ik, wat ik hier zie zijn alleen maar be bekende, S zijn Zandvoorters, zijn mensen die uit de regio komen, die binding met Zandvoort en met een Holland Casino hebben. Ja. Las mag je hartelijk danken, misschien uh, waag je nog een gokje of niet? Ik uh, heb wel iets in mijn zak zitten. <laughs> Oké, okay, dankjewel, Lars. Uh, we staan hier met de manager van, uh, van het casino, hè? Dus Roger Hanson. U heeft meerdere casino's onder uw beheer, zeg maar. Ja. ja. En straks gaat er één weg. Hoe, hoe, jammer, hoe jammer is dat? Nou, ja, dat is verschrikkelijk ja. ja dat is heel emotioneel voor ons allemaal en kijk dit is een lang proces en we zijn er jaren mee bezig geweest het is niet een besluit dat je over één nacht ijs neemt nee. maar uh, ja uiteindelijk is het het is ook het casino waar ik ooit ben begonnen oké okay. ja. ja, en velen van ons zijn ooit begonnen het is de moeder alle vestigingen het eerste holland casino ja. Ja. Uh, dus ja het is uh, het is en blijft een, uh, een noodzakelijke maar wel een hele trieste beslissing ja. er is een paar jaar geleden was er ook sprake van, dat ze misschien naar Haarlem zouden gaan, hè? verhuizen. Hoe, hoe, hoe serieus was dat? Ja, dat is lang geleden. Ja, een jaar of acht geleden? Ja, 2008 ben ik begonnen. En toen weet ik nog dat dat wel speelde, maar dat het feest wel daarna een beetje van de, van de radar verdween. Uh, we zijn daar wel, bij mij weten, ver mee geweest, door de plek waar nu de paté zit. Ja, klopt. Uh, maar uiteindelijk is dat door omstandigheden die bij mij niet bekend zijn, is dat niet doorgegaan. Nee. Ik denk, uh, het is erg druk vanavond, hè? Ja. Ik denk, als het iedere avond zo druk was geweest, dan was dit casino ook niet weggegaan. Nee, nee dat heeft u dat is niet juist te constateren. Ja. Dat dacht ja. ik al, dat dacht ik wel. Ja. Ja, We hoorden van meerdere mensen hier in de ook. ...dat het vaak door de week toch niet zo druk was, hè? Nee, je zag echt dat uh, zeker na corona... Kijk, de vestiging die liep al wat achteruit in de loop der ja, tien jaar. Eite, ja. Maar na corona is het er nooit echt meer helemaal bovenop gekomen. Ja. En, ja, ik denk dat voor heel veel van de gasten van voor corona... ...wij niet helemaal meer in het ritme in het systeem zaten. Dat ja. ze andere dingen hadden gevonden. Ja. En, ja, de markt hier is gewoon voor een casino, met alle kosten die we hier hebben, is gewoon te klein. Ja. Laatste vraag over het personeel. Want hoeveel personeelsleden werken hier ongeveer? Ja, ongeveer 130. 130? Ja. En zijn die allemaal overgeplaatst? Ja. Of? Allemaal hebben ze een nieuwe functie gekregen in de andere vestiging. Ja. Ja. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. Maar was er zoveel ruimte dan in andere casino's? Ja, heel hey, je geniet. hebt Amsterdam Centrum, Amsterdam West... Ja, kijk, het besluit neemt niet over één nacht uit. Dus je weet al, reële, de ruime tijd dat dit besluit aan zit te komen. Dat geeft je ook al wat meer tijd om ja, wat op de rem te trappen bij het invullen van vacatures om wat ruimte te genereren, zodat mensen ook daadwerkelijk plek kunnen krijgen. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, daar hebben we wel rekening mee gehouden. Okay. Nou, laatste, allerlaatste vraag. Nu dit casino sluit, dan komt hij nog wel een keer in de zomer waarschijnlijk. Ja, zeker ik ben Haarlemmer, dus ik oh, nou, vind heel leven al in eens Heel goed, heel goed. Absoluut. Hartelijk bedankt. Uh, en graag, en goed, een hele fijne Kees. avond, ook dank wel. U. Dank u. Uh, ja, nou Kees, uh, ik, ik ken jou. Ik ja. ga je achternaam niet zeggen, maar jij komt hier al heel lang. Ja, ik kom hier vanaf 1978 in de oh. Kelder nog. Ja. Dat uh, 76 open, dus je, voor ja, 78 zaten ja. nog in de kelder. Ja, toen was er een uh, familielid van mijn vader, dus een broer van mijn vader, die kwam bij ons. En uh, zei, ga naar het casino, gaan jullie mee. Ja. En toen was de allereerste avond zo dat uh, mijn, mijn vader en moeder gingen mee en mijn oom... En dat was nog een leuke avond ook. Want hij ja, viel in de 34. En toen zegt die meneer die tegen mijn moeder zat te praten. Als die meneer verstandig is, zet hij er twee bij. En ik hoorde dat niet. Maar ik zette er wel twee bij en ik had mazzel. En hoe, hoeveel keer ben je hier geweest? Nou, 17? Nou ja, t, dat is uh, menigmaal. Ja, en, uh, ja. laten we nou eerlijk zijn: iedereen zegt altijd ik win, ik win. Nou, die ligt het. Die, die het ja? Want je verliest ook. Maar, ja, anders is het niet uh, winstgevend die je er ja, doen. Dat kan natuurlijk wel eens een leuke avond. Ja, wat ja. En, uh, nou ja, die heb ik ook gelukkig wel gehad, want anders dan, uh, dan had je die niet volgehouden. Wat, uh, wat was je favoriete speler? Alleen maar, uh... Ik ben een, uh, een roulette speler en ik speel altijd hetzelfde. Maar heb je nog uh, hele rare dingen meegemaakt hier Kees, of niet? Ja, ik heb wel eens uh, gehad dat ze hier een, een tafel optilden. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja die, wa die was niet tevreden, en dat was, uh, maar dat, dat werd niet... Tilden zo die tafel op? Ja, dat, ja bij, de, bij de kaarttafel was dat. <laughs> Dat werd niet geapprecieerd. Nee, dat perfect... begrijpt. Die moest eruit. Ja. Ja, ja. Maar voor de rest, kijk, er is altijd wat. Ja. Dus jij bent hier ook niet uh, stinkend rijk van geworden? Nee, zeker niet. Ik ben ook niet onderuit gegaan. Het was altijd gezellig, weet je wel. Dat is Voor jou is ook belangrijk. Ja, het enige, het, ik, ik vind zelf, de, de, de teneergang van het casino is geweest dat ze op een gegeven moment de bar hebben weggedaan. ...waar super gezelligheid aan was. Ja. En als het spel niet liep, dan kon je gezellig naar de bar. Ja. En dan had je daar entertainment. Natuurlijk ga je heen om te gokken en we willen allemaal winnen... ...maar je hebt een budget en als het weg is, dan ga je naar de bar... ...en dan drink je lekker gezellig een biertje en dan moet je entertainment hebben. Ja. En dat hebben ze de laatste jaren uit het oog verloren. En dat is heel jammer. Ja, dat is heel jammer inderdaad. Ja. Laatste vraag, ga je ook naar een andere casino? Ga je naar... Ga je naar uh... Sloterdijk noemen we Nou, ik, uh, ik zeg net tegen mijn vrouw. We gaan gewoon dan met de trein. Smiddags, Leidseplein. Naar het casino. Met de laatste trein terug. En als ik een leuke avond heb. Dan ga ik met de taxi terug. Ja, toch? Helemaal goed, ja. Hey, Kate, hartelijk bedankt. Graag gedaan. En een hele fijne avond nog. Om de avond straks met ons af te sluiten. Tijdens de ceremoniële afsluiting. wordt de klok van kwart voor twaalf. Voor nu. Staat er voor u allemaal al een glas champagne klaar? Je kunt u op verschillende punten ophalen: het restaurant, met de speelautomaten. En bij de multi aan de rechterkant bij de kassa. Wij zullen hier uh, zometeen alles gereed gaan maken voor de sluitingsceremonie. En wij nodigen u allemaal uit om deze bij te wonen met ons. ZFM Dit is Goedemorgen Zandvoort. Het was uh, ja, ja. een uh, leuke, leuke compilatie van wat er spullen. Ik heb een beetje een idee hoe het was. Ja, nog steeds, steeds bij ons aan tafel Peter Logman. Peter, uh, hoe lang heb jij in Zandvoort dan gewerkt? Want je bent later naar Amsterdam gegaan, hè? Ja, nee, klopt. Ik, uh, ik ben in 77 begonnen in Zandvoort. Uh -huh. En in december 86 uh, werd het uh, voorlopig gezien in Amsterdam geopend. Dat was uh -huh. in, het, uh, in het Hilton. Uh, dus ik heb van 77 tot 86 in zijn oh, okay. gezeten. En die hebben die transformatie naar het nieuwe casino meegemaakt, dan uh, neem ik aan of niet? Dus van Bouwers ja. naar het nieuwe casino. Van Bouwers naar het uh, Hilton Casino? Nou ja, nee, nee, nee, maar nee, in Stamford. In Stamford, het nieuwe gebouw. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, nee dat was nee, later. Nee, dat was, dat was een stuk oh, okay. later. Later. Ja, die verbouwing. Uh, hm. nee. hey, die begintijd, hè? Uh, nou ja, jij moest natuurlijk ook winnen aan. aan, aan, aan aan het spelen weet ik het allemaal. Heb je nog rare dingen meegemaakt in die periode? In Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Ja, uiteraard. Ik kijk, weet je... Uh, de gasten waren nieuw... en, en de, de, de, de medewerkers, de groepiers, waren nieuw. Ja. En iedereen moet dan aan elkaar winnen. Ja, ook nog. Je moet een, een, een, een, een, een taal kunnen vinden... dat je met elkaar kunt communiceren. Ja. Want je zat op een gegeven moment, zit je aan een tafel... Met bijvoorbeeld een, een chef uit Kroatië, een croupier uit Duitsland, ja. een andere croupier uit Tsjechië... en dan zit jij in de boerentabel als Nederlander. Ja. Nou, succes. Maar <laughs> wat spraken jullie dan Engels? Over het algemeen zoveel mogelijk Engels, maar niet iedereen was de Engelse taal machtig... Ja. Uh, maar het gaat over het algemeen uh, uh, in het Frans. In het Frans, hè, ja. De, hey, Fattu, ja. ja. Faucheur, ja. de nummersannoncering, ja. Uh, de, dat was in het Frans. Dat, dat begreep iedereen wel. Uh -huh. Maar heb je rare dingen uh, meegemaakt aan tafel? Want in dat eerder genoemde interviewtje met, uh, met die twee... Uh, zeiden dus ze ook dat er een keer een vrouw aan tafel zat... en uh, die speelde redelijk uh, veel... En opeens twee trekken niet, en uh, toen merkte ze pas dat ze dood, dood ja, op ja. tafel zat. Nee, Ken je dat verhaal of niet? Nee, dat was, nieuw voor, dat was <laughs> ja? nieuw voor me. Ja, dat was nieuw voor je, oké. Okay. Ja, die, die kende ik niet. Nee. maar we hebben natuurlijk heel veel gekke dingen meegemaakt. <coughs> ja, over, over, over dat gesproken, uh, wat ik in de loop van die jaren wel heb meegemaakt, dat mensen bijvoorbeeld aan de blikje tafel zaten en dan een uh, onwel werden ja, aan de tafel en dan soms uh, met stoelen al achterover klapte. Oh, ja. En uh, dat de andere spelers daar gewoon overheen stapten. Ja? <laughs> ja. <laughs> die waren zo oh, druk met hun ja, eigen ja, met zich, ja, ja, ja. Die vonden ja. het alleen maar lastig dat iemand daar lag. Maar toen, ja. toen het begon hè, in Bouwers... Uh, had je die brand in Bouwers... en toen, uh, ja, toen uh, is het dan een hele tijd dicht geweest. Uh, als ik me goed herinner... Uh, zei, hebben ze een tijd... Uh, hebben ze het casino verplaatst. Okay. Naar de oude sessels Weet je dat nog? De yeah, Sessels. Yeah. Waar zat dat ook weer? Ja, als je, kijk, als je het oude Bouwers binnenkwam... en je ging linksaf, dan ging je naar het casino. Yeah. En ging je rechtsaf, dan ging je naar de Sessels. Dat was die nachtclub uh, uh, ja, van... Ja, ja, van ja. ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Volgens mij hebben ze toen daar... Maar dat, dat ben ik niet, want A. was ik al weg. Oké. Okay. Maar hebben ze daar toen... een soort van noodcasino gedraaid. En toen is de rest verbouwd. En toen zijn ze weer teruggegaan... Oké. Okay, ja. hey, het is natuurlijk een spel van emoties hè, over die spelers. Uh, dat mensen heel kwaad werden, want uh, ja, hadden het net er ook over van de, de, wel eens iemand was die een hele tafel optilde. Ja. En alle fiches op de grond hebben net ook meegemaakt, of niet? Ja, zeker. Ja? Zeker. <lacht> zeker, Zowel in de emotie als uh, in vooropgezet plan. Vooropgezet plan ook. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja ik heb... chaos creëren aan de tafel Chaos zeg maar. creëren. Ja. Weet je, um, nou als voorbeeld, ik... je... De, je, je had de bar... Uh, in het uh, Arbor Casino beneden in die velder... Uh -huh. die was op een verhoging. En vanuit de bar kon je naar beneden kijken... en daar stond een, een Frans roulette tafel. Yeah. Um, nu is het, was het zo dat als uh, spelers... Uh, fiches gaven aan cloupiers om te zetten... dan moest dat altijd aan de kant... waar de cilinder niet was. Waar de cilinder uh -huh. is, want daar stonden ook allemaal... andere rijen met fiches. Dus yeah. Het moest altijd aan yeah. deze kant. En op een gegeven moment uh, was er een man... En die deed het van de andere kant. En die werd gecorrigeerd. En ze niet, zei van: niet van die kant, andere kant. En die werd toen heel boos gespeeld, overigens. Okay. En die ja. maakte. Nou ja. En die begon te schreeuwen en te bleren En die pakte dat, omdat hij toch al aan die kant stond. van de, van de visie, ja. waar die niet mocht staan. die pakte zo'n heel tableau met oh, visjes. Ja? Met plakken van 10.000, 5.000 en 1.000. Ho, ho, ho, ho. En dat gooide die... zo in de lucht ja. Oh. Maar wat ik net vertel, dat was een verhoging Want daar was de bar En daar stonden zijn vrienden Die stonden het op te wachten ja, ja, ja. Dus die stonden daar Om <lacht> ja. die, die plakken die, van 10.000, 5.000, 1.000 op te vangen En zoveel ja. mogelijk bij elkaar te gaan En poep, poep, weg, het casino uit <lacht> ja, ja, echt waar? Ja, dat, dat is dus een... Die zijn ook niet meer gepakt uh, Nee, dat is lastig natuurlijk Ja, want uh, alle plakken Die, uh, die, die waren genummerd mm -hmm. Al die, uh, die fiches dus er werd een uh, inventarisatie gehouden... Uh, welke nummers ze dan gemist werden. Dus oh, dat oh. was nog redelijk snel in ja, beeld. Ja. en uh, nou, daarom, we, Natuurlijk wisten we... wie de, degene was die ja. gegooid had. We wisten ook degene die daarboven stonden... Uh, te wachten. Ja. en uh, na, na een hele lange tijd... uiteindelijk... Die, uh, want op een gegeven moment werden die plakken bijvoorbeeld in Scheveningen uh, of in, ja. in Valkenburg aangeboden. Terwijl de registratienummer aangaf dat dat, die, dat was die plak die gestolen ja, was. Ja, ja. Ja. Dus die, die plak, dat, dat kwam allemaal in de loop van de tijd kwam het wel terug. Oké, okay, dat wel. Waren er ook, waren er ook mensen die uh, zeg maar uh, met een vooropgezet plan uh, de, de boel probeerden... Uh, je ziet wel eens in films dat er gerekend wordt en dat dat doorgerekend wordt. En als je dit doet, dan, uh, dan, uh, dan klopt dat en dan ben dan, ik. Ja. Gebeurde dat? Ja, nou, um, op de roulette is dat uh, bijna onmogelijk. Ik okay. bijna, want ik heb wel een verhaaltje waarom het wel kan. Uh, maar op de blackjack is dat uh, eigenlijk uh, doodsimpel. Het heet card counting. Ja, ja. Ja, dan ja. Je kunt, er is een bepaalde filosofie dat als je punten geeft aan kaarten die uit die slof vandaan komen... en dan kom je op een gegeven moment in een plus-situatie of in een min-situatie... en kom je in een plus-situatie, dan is de kans heel groot dat je bij de volgende handen wat gaat winnen... en dan zetten ze heel grof in. Ja, ja. Dat bestaat inderdaad. Ja, okay. ja. Tegenwoordig niet meer, want tegenwoordig heb je automatische uh, kaartschudmachines. Ja. Ja. Die croupiers ja. moesten vroeger die kaart anders schudden... Dat is voorbij. En tegenwoordig is het random, die kaarten worden geschud. Dat is niet meer te doen. Nee. Nee, zeker in die tijd voor de camera, zeg maar. Uh, kan ik me ook voorstellen, dat de mensen heel kwaad werden. En ze zeiden dat het een fout was van de, van de croupier. Bij, bij een bepaald iets, weet je wel. Ja. Heb je dat ook meegemaakt? Heel veel. heel veel. Want later je voor... kun je dat corrigeren door de camerabeelden natuurlijk. Later wel, maar in die tijd van, van Bauw zeker niet. Uh, en daar hadden we dan de, onze, onze tafelchef voor. Okay. En die maakte dan de beslissing, die zei van wel voor die meneer en niet voor die mevrouw. Ja? Of andersom. Ja. Dus ik kreeg hij het over zo'n. Zijn... Nee, nou ja, maar daar zat hij ook voor. Ja, nee, dat is waar. Een beetje voor de tafel. Het was ja. alleen maar kijken van wat, wat zetten de, de, de gasten en spelers voor visies in, of welke nummers zetten ze. Want het probleem was natuurlijk wel dat uh, een visie van twee, dat was geel, en een visie van wit, uh, uh, vijf, dat was wit. Maar speelde, iedereen speelde ook met die fiches. Ja, ja, ja. ja, ja. dan wordt het nog lastig. En als er dan ja. tien uh, fiches op één nummer stonden... en je tikte dan met je reto op dat nummer... en de vraag van, van wie zijn ze... en er kwamen dan elf of twaalf vingers de lucht in... ja, ja dan kom je dit één of twee tekort. Ja. Ja. Dus dan, dan was het aan de tafelchef van... Uh, ja. Je moet wel heel goed kunnen rekenen natuurlijk als uh, groepje. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, uh, het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Als je niet kunt rekenen, heb je... Als je Discord niets... disco-calculatie hebt, dan wordt het er lastig voor Ja, dan nou, ja. wordt het lastig. Nou ja, kijk, op een gegeven moment... Uh, simpel. een plan betaalt uh, vol nummer. betaalt 35 keer, de helft ja. betaalt 17 keer... om vier nummers speel spelen eens, 8 keer en 11 keer en, nou, enzovoort, weet je. Ja. Dat, dat weten, die clubjes. die worden daarvoor getraind toe. Ja, ja. Peter, we gaan straks nog even verder praten over jouw latere tijd, hè? In Amsterdam, et cetera, heb je lang gewerkt als... Uh... Ja, wat was die bedrijfsleider, Bedrijf hè? Daar ja, ja, ja. Ja, gaan we er straks nog even over praten, maar we gaan even terug naar de muziek, want uh, dat is een tijd geleden. Marja, heb je nog wat in de, <totstutters> de aanbieding? <totstutters> No. noem het maar niks. Ja. Dealers. De dealer. Ook weer zo'n mooie uh, gambling. Ja, ja, ja dat is uh, jouw... Uh, want je, jij hebt ja, een, ik had het even gegoogeld. Een uh, leuk idee uh, had jij. Uh, er zijn zoveel van die uh, nummers gemaakt die met uh, gokken te maken hebben. Dus ja. Hartstikke leuk natuurlijk. En gokken hoort uh, wel een beetje bij, uh, ja. bij het... Uh, Waar hoort het bij? Uh, nou, bij uh, de mensheid. Uh, bij de mensheid, zeker. Ja. zeker. <laughs> Dank je wel, Ger. Um, uh, we zitten nog steeds met Peter. Uh, we gaan nog even doorpraten over zijn uh, tijd bij het casino. Jij hebt dus negen jaar gewerkt bij uh, Casino Zandvoort. Dat, dat, dat is zo hè? Ja. En, en waarom ben je toen naar Amsterdam verhuisd? Nou, om, omdat uh, de directeur van Zandvoort, meneer Steiner, die werd uh, directeur van Amsterdam. Oh. En ik werkte toen in Zandvoort als uh, zaalchef. Uh -huh. En hij vroeg uh, aan mij of ik met hem mee wilde naar Amsterdam als bedrijfsleider. Ja, ik wilde okay. een promotie maken. Overgetwijfeld of? Uh... Nee, geen seconden. Nee? nee, nee, geen seconden. Je kon meer gaan verdienen natuurlijk. En, uh... Nee, dat niet. oh dat nee? niet? Nee. Promotie heb je het over, dus want meestal ga je dat er niets meer in functie. Ja, nee. Oh, in functie alleen? Ja, in functie. Oh, nee. Ja, maar ja dat, dus dat... Wel, financieel. Ja, wel, vanaf zaalschiff naar bedrijfsheid, dat had ook wel okay. een, een stukje financiën. Ja, nu we het <laughs> toch over, over betalingen hebben en, en salarissen, zijn die, waren die salarissen in het begin al veel hoger dan, dan later, of niet? Dat de, de eerste is ah. veel meer verdiend hebben, dat wordt wel eens gezegd, namelijk. Ja, nee. Uh, dat, ja, um. Ik hoef geen bedragen te noemen. Vanuit maar... de horeca bestaat er vroeger, ik weet niet of, of dat nog zo is. was er een, een puntensysteem. He, de, mm -hmm. uh, als je, uh, je was surveerster uh, A, ja. dan had je uh -huh. bijvoorbeeld tien punten. En was surveerster B, dan had je acht punten enzovoort. Uh -huh. En werd, die fooiepot, die werd één keer per maand verdeeld. Over het aantal punten wat jij... Dus je, oh, ja. jij krijgt tien keer ja, zoveel, ja. jij krijgt acht. Uh -huh. zo. Nou, en zo werkte het in het casino werkte dat ook. Alle fooien die gegeven werden aan tafel... elke dag... Uh, en op een gegeven moment ook van... Casino uh, Scheveningen en, en Valkenburg erbij... dat werd allemaal op één grote hoop gegooid. Uh -huh. En als je croupier was, dan had je... als ik me goed herinner, uh, had je acht punten. Maar was je bijvoorbeeld directeur... dan had je 25 ja, punten. Ja, ja, ja, en daartussen ja. hadden allerlei functies... hadden allerlei verschillende punten. Uh -huh. En dat is op een gegeven moment het eind van de maand alle voor je bij elkaar gegooid was... en alle punten werden de, de, daarop ja. losgelaten... dan had je een puntwaarde. En dat was dan 350 gulden... of 400 of 500 ja, ja, ja. gulden... afhankelijk ja. van. En dat kwam bovenop je salaris. Okay. Ja. Bijvoorbeeld, ja. ik... Uh, ik weet nog wel dat ik... Uh, uh, Be toen ik begon, 1600 gulden in, in de maand verdiende. Uh -huh. En dan kwamen er uh, zo'n rond 350, 400 uh, gulden per maand kwam er dan bij als puntwaarde. Dat was het slot. Ja, oh, redelijk. Ja. Hey, jij, jij ging toen naar Amsterdam. Uh, gisteren in die toespraak werd ook gezegd dat Stamford dat echt een huiselijke sfeer had. Hè? En, uh, uh, was dat in Amsterdam ook zo? Want het, het lijkt mij dat het een veel grotere casino is met een internationale uh, bezoek, zeg maar. Zeker. Nou, dat huiselijke sfeertje was nog wel in het uh, Amsterdam Hilton. maar mm het -hmm. was redelijk uh, kleinschalig. Barretje Hilton. Ja, bij Barretje Hilton. Ja. Uh, dat is ja, uh, ja, de ja. Beroemd berucht, hè? Ja. Um, uh, en berucht. En speels, die speelsaal was... En qua personeel was het ook nog redelijk kleinschalig. Maar naderhand, toen we overstapten... na zes jaar naar het Lido op het Leidseplein... Ja, toen hadden we op een gegeven moment uh, 750 uh, man uh, medewerkers. 750? Ja, ja, ja Omdat om je, je werkt altijd in ploegendienst. Ja, ja, ja. Dus je, en je hebt, je, hebt, je hebt een ploeg die werkt middags, een ploeg die werkt s'avonds za en een andere ploeg is vrij. Ja. Nou, alles bij elkaar waren het 700. Dan heb je het over barkeepers, ja, klassiers, schaduwen, receptie, kopjes enzovoort. Maar was het een heel andere sfeer daar of niet? Of? In het Hilton of in het Litouw? Nou ja, in, in het lijstplein zeg maar. Ja, voor het personeel voelde het meer dat ze een, uh, een nummer werden. Uh -huh. Vanwege de grootheid. Um, en voor de spelers, ja, het, het was zo groot. Ja. Dus je, je, je bent uh, al gauw uh, een, een nobody. Ja, Hans, ja, ja. we moeten even het uh, tweede gedeelte van... Ja, uh... nou ja ik hou het in de gaten. We, dat kunnen we gaan doen. Want uh, we gaan nog even inderdaad terug naar... Uh... Nacht, want De tweede opname die we daar gemaakt hebben. Laat me horen. Dit is ZFM. Ben je een beetje nerveus, Gerard? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee? Nee, gewoon draaien die handel. Nee, dat gaan we gewoon doen. Nee, dat ga je gewoon doen. Maar ja, daar staan er nu wel uh, uh, 200 man om je heen. Die hadden we vroeger ook. Ja, haha, Vroeger? Ja, vroeger. Nee, nu is alles af. Al. En, uh, we gaan nog één keer draaien en dan is het klaar. He, uh, erg druk vanavond. Ja. Als je dan elke avond dit uh, gezelschap had, dan wordt het niet gesloten geworden denk ik. Ja, uh, dat klopt. Maar helaas uh, is het anders gelopen. Ja. Ik ga nu naar een vestiging waar het misschien wel elke avond zo is. Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe druk het daar is. Maar... Nee, uh, ik hoop zo druk is nu. Ja, dat, dat hoop ik ook. veel ja. succes. Hey, 566... Over een kleine 10 minuutjes, 8 minuutjes, zullen wij de sluitingsceremonie gaan starten bij roulette tafel nummer 2. Dat is de middelste tafel bij tafelspelen. Ik nodig u nog steeds uit om een heerlijk glas champagne te pakken. We hebben nog genoeg. U kunt die halen tegenover de kassa, bij het restaurant en bij de speelautomaten. En wij zullen... Nou Hans, het is bijna zo Ja, het is 5 minuutjes nog hè? 5 oh, minuutjes, dan gaat het gebeuren. Ja. De Boukke staat klaar om de laatste draai te doen. Ja, hij is, het, is uh... een, het is een ceremoniële draai, hè? Ja, daar kan wordt... niks winnen. Nee, kan niks winnen. Nee. En, die... en hij, hij zegt 16 hè? Sorry? Hij zegt uh, hij dat zegt hij op 16 komt. Nee, ik denk 17. Jij denkt 17. En jij? Ik denk uh, 54. 54? Nou, dat 54? Nou, dat, 54? dat ja. wordt heel leuk. Ja. Dat wordt heel lastig, 54. <laughs> Je zit in die zit er niet op, namelijk. Oh. Nou, Gerard gaat zich klaarmaken om de laatste draai te doen. Wat we zeggen, het is een ceremoniële draai. Hij neemt nog even een slok voor zijn champagne. En dat is de sluiting van Holland Casino Sanford. Hij ziet er wel gespannen uit, hè? Ja, heel gespannen, heel gespannen, heel gespannen. Na 48 jaar, voor bijzondere Sorry. herinneringen, ontmoetingen en onvergetelijke momenten, sluiten we vanavond de deuren van dit iconische, allereerste casino. Vanavond nemen we op een waardige manier afscheid van ons casino. En daarvoor geef ik graag het woord aan onze CEO, Petra de Ruiter. Ook uh, namens mij uh, goedenavond uh, gasten, partners, collega's en volgens mij ook veel oud-collega's. Wat fijn dat u in zulke grote getalen hier bent gekomen om 48 jaar Holland Casino Zandvoort te eren. Ik weet, het was echt lastig de afgelopen tijd. Enerzijds het afscheid kwam naderbij en anderzijds wat zou de toekomst voor jullie brengen. Ik heb vele MO's gesproken en collega's gesproken en weet dat de collega's in de andere vestigingen met smart op jullie wachten en jullie met open armen zullen ontvangen. En ik weet dat het anders zal zijn, maar jullie hebben in de afgelopen tijd Holland Casino gemaakt voor wat het was. Holland Casino was Holland Casino Zandvoort, dat jullie daar vorm aangaven in dit pand en met elkaar. Dan uh, komt inderdaad het moment dat uh, ik en Mikey ook een uh, uh, glas gaan pakken. En ik wil met u een toast heffen op iedereen hier aanwezig, op Holland Casino Zandvoort. En op jullie allemaal. Applaus. Oh. Mikey en uh, volgens mij geef ik het uh, dan over aan jou. Uh, en uh, over aan Geer, volgens mij. Ja. Wat zo was beloofd hebben wij een allerlaatste draai bij de roulette. En normaal als een casino geopend wordt, is dat een draai zonder inzet, symbolisch. En dat betekent dat we dat ook gaan doen bij deze sluiting. Als er iemand is die dit moment mag markeren, dan is het Gerard. Ja. Ja, ik had een heel stuk voorbereid, maar blijkbaar uh, heb je geen introductie meer nodig, uh, Gerard. Dus, uh, dat, is, dat is fantastisch om te zien. En dat komt waarschijnlijk uh, omdat Gerard hier ons langst dienende coupier is. In Sanford. En ik vind het een grote eer dat ik jou mag aankondigen om de aller, aller laatste zandvoortse kogel te geven Gerard het is aan jou het is geworden 15 zwart en met dat nummer gaan wij terugkijken met z'n allen tot 48 jaar Holland Casino Samford. U bent de CEO van Holland Casino. Ja, dat klopt. Dus u heeft natuurlijk te maken gehad met deze beslissing om hier te stoppen. Was het een lastige, lastige beslissing? Ja, dat is zeker een lastige beslissing, want je besluit niet zomaar om je eerste vestiging te sluiten en een vestiging en een plek waar je 48 jaar woont. Alleen het kon niet anders. Ja. Maar de binding blijft altijd bestaan, zei u. Ja, want en ja. je weet waar je ooit geboren bent, hè? Dat is waar. Dat, daar zul je altijd op terug blijven kijken. Uh, dus dat blijft bestaan. U had een mooie uh, toespraak net, en daarin vertelde u ook dat het uh, ja, moeilijk is om hier afscheid van te nemen van Casino Zandvoort. Ja, het, het blijft natuurlijk uh, de eerste vestiging, de emotionele binding. Ja, die is er en die gaat niet weg. Uh, dus, dus ja, dat is een moeilijke beslissing. Ja, dus kwam u hier regelmatig op? Nee. Ik probeer alle, alle casinos regelmatig te bezoeken. Ja, ja, ja, ja. De, maar ik ben zeker de eerste keer dat ik net in dienst kwam. Dat was in september. Ja, ja. En toen gebeurde er natuurlijk heel veel hier ja. uh, met het uh, Formule 1 e circuit. Ja, toen? En, uh, oh, dat is nog niet zo lang geleden dus? Nee, ik ben 2,5 jaar in dienst bij Hoeld oh, okay. Casino. Ja, ik, ik doe echt onder, voor heel veel collega's ja, hier. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja. ja. Maar goed, ja, ze zeggen hier dat is een huiskamer is voor veel mensen. Ja. Uh, merkt u dat ook in andere casinos, niet? Uh, ja, je ziet wel dat ieder casino heeft zijn eigen karakter. Uh, maar bijvoorbeeld in Groningen is ook zo'n soort huiskamergevoel. Maar dan net iets anders. Want Groningers zijn toch net iets anders dan Zandvoorters. Ja, dat is waar. Uh, en ook in Amsterdam-West. Maar ook net weer op een andere manier. Maar wat we wel proberen overal te doen. Is oog hebben voor de gast die binnenkomt. En daar onze gastvrijheid op aan te passen. Uh, ja, en dus misschien niet de huiskamer. Maar hopelijk wel de fijne veilige plek. Ja, wat hoopt u dat hier? Ja oké. Okay, nou, uh, Dat was een uh, leuke... Uh... Het uh, was, ja, was een leuke avond ook. Ja, zeker. Het was een leuke avond. Peter, uh, we gaan er bijna uit, maar uh, je vertelde net nog dat je, dat je betaald voetbal was geweest. Betaald voetbal, nee. maar in ieder geval op Stadini een beetje leuk voetbal. Als jij terugkijkt op jouw tijd bij het casino, uh, wat denk je dan? Uh, een mooie tijd gehad? Ja, fantastische tijd. Ja? Uh, je, je zult voor mij nooit één kwaad verwoordig worden over Holland nee? Casino. Nee? Want ze niet. zorgen wel goed voor hun personeel. Alsof? Ja, absoluut. Sociale voorzieningen waren altijd uitstekend geregeld. Ja? En, uh, ja, ik heb daar carrière mogen maken. Ja, dat, dat is wil je nog natuurlijk wel weer. Ja. ja, nou, Peter, mag ik je hartelijk bedanken. Het twee. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.